Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair buitenlandminister Bruin Slot noemt de spanningen tussen Iran en Israël zeer zorgelijk. Israël houdt de komende dagen rekening met een aanval vanuit Iran. Dat land zou willen terugslaan na een aanval op de Iraanse ambassade in Syrië. Volgens Bruin Slot wordt er internationaal alles op alles gezet... om ervoor te zorgen dat de bol niet escaleert. Om maar het belang ervan echt te benadrukken... om Terughoudend te reageren en niet de zeer kwetsbare situatie in het Midden-Oosten nog verder te laten escaleren. Dat gaat uiteindelijk ten koste van uh, kwetsbare en onschuldige mensenlevens. De Israëlische premier Netanyahu heeft al gezegd dat hij zal terugslaan als Iran een aanval uitvoert. In Duitsland is een wet goedgekeurd die het makkelijker maakt om je voornaam of gender officieel te wijzigen. Binnenkort zijn daar geen verklaringen van deskundigen of juridische stappen meer voor nodig, zoals dat nu wel het geval is. De wet gaat op 1 november in. De Nederlandse handballers gaan naar de Olympische Spelen. De vrouwen hebben Tsjechië verslagen met 32-18. Na twee van de drie duels heeft Oranje vier punten, het maximale aantal. Zondag is de laatste wedstrijd tegen Spanje. En vandaag gaat de film over Amy Winehouse in het buitenland in première. Zo klinkt de actrice in de film. Er is nu al veel kritiek op de film. Om verschillende redenen. Sommige fans vinden dat de actrice niet goed lijkt of niet klinkt als Amy. Ook zijn fans bang dat Amy's legacy wordt uitgebuit. En vinden ze het te vroeg voor zo'n film. Back to Black is vanaf vandaag te zien in Britse bioscopen. En bij ons is hij 18 april te zien. Dan nog het weer: vanavond nog een mix van zon en wolken, morgen weer een droog en zonnig dagje. Het wordt dan maximaal 23 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu. See it. For you, I said I'm sober, ooh, but I ain't coming down. I'm no, down. no, no, the greatest of escapes from all the drama. I never thought I'd painted in a lover, and there's no wonder I, that I leave you, you around. 'Cause you gave me a little, now you gotta give me some more. Give me some more. You broke the ceiling, my feelings be running like water. So, oh